Goedemorgen. ik ben Dilketeertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer debatteert over Afghanistan. Het gaat vooral over Afghanen die het Nederlandse leger hebben geholpen. Het kabinet wil voorlopig alleen ambassadepersoneel en tolken terughalen... terwijl er meer mensen voor ons land hebben gewerkt. Bijvoorbeeld als beveiliger of chauffeur. En daardoor zijn ze mogelijk een doelwit van de Taliban. Sommige landen evacueren die mensen wel, zegt dit kamerlid van de PvdA. We zagen bijvoorbeeld de Amerikanen, die mensen die nog niet gecheckt zijn, nu naar Albanië vliegen. Om daar te zorgen dat inderdaad mensen die recht, recht hebben op uh, verblijf en dan door te laten vliegen naar de, uh, naar de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk een optie die Nederland ook had kunnen gebruiken. Veel kamerleden vinden ook dat het kabinet al veel eerder mensen had kunnen ophalen uit Afghanistan. Corona-patiënten die lang op de intensive care hebben gelegen... krijgen soms een lager IQ. Volgens Brits onderzoek heeft het virus bij sommige mensen... zoveel impact op hun hersenen... dat hun intelligentiescore met zeven punten daalt. Flinke bosbranden in het zuiden van Frankrijk. In het gebied tussen Marseille en Nice is het erg droog en het waait hard... Dus de brandweer heeft zijn handen vol, zegt correspondent Frank Renoud. We hebben het nu over 5000 hectare bos, wat al in de as is gelegd. Een enorm gebied in zo'n korte tijd ook. Duizenden mensen zijn geëvacueerd sinds gisteren. En zes campings in het gebied zijn ook geëvacueerd. Want vergeet niet, het is echt vakantiegebied bij uitstek daar. Het gaat hartstikke goed met onze economie. De afgelopen maanden hebben we onszelf bijna naar het niveau van voor de coronacrisis gewinkeld. Dat vertelt verslaggever Charlotte Waaiers. Winkels konden verder open, horeca. De avondklok was weg, dat was het ook toen. Ik dacht altijd dat het langer geleden was, maar dat was toen. Dus zijn we meer geld gaan uitgeven aan bijvoorbeeld kleding, uh, auto's, elektrische apparaten. Ook in de horeca. Ook Hugo de Jonge was niet te beroerd om zijn steentje bij te dragen. De overheid is ook meer gaan uitgeven. Bijvoorbeeld aan al die vaccinaties en die testen. Dus dat telt allemaal mee. Het gaat nog niet. Niet overal goed, de kunst- en cultuursector heeft het moeilijk... net als vervoersbedrijven en de reisbranche. Het weer in de loop van de dag trekt het steeds meer dicht... en vanmiddag kan het af en toe regenen. Het wordt een graad of 17. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Rwandaard van de ANWB. De werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... geven nu 7 kilometer file tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoopend Velzen... 4 kilometer richting Amstelveen bij Knoopend Rottepolderplein Tussen Amsterdam Centraal en Haarlem... rijden tot ongeveer 2 uur geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de verkeersinformatie.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 is Zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog walshow. <hijf> ZFM, het geluid van Zandvoort. Ik heb hier uh, toch uh, de nodige uh, gefronte wenkbrauwen mee. Maar ik had er een uh, reden mee. Want uh, Tino die komt meestal altijd met wat uh, kijkbaarstips. En ik zag op het lijstje Reservoir Dog staan. Uh, die wordt uh, vrijdag uh, geloof ik nog ergens uitgezonden. En daar zat dit nummer in. En ik denk, ja, dan uh, gebruik ik hem ook uh, bij een uur Jeetje, wat, het ja. heeft uh, meneer Bouwens geen windeieren gelegd. Nee. nee. Uh, Zeker niet. Nee. Maar nee. ik vind hem wel een beetje doodgedraaid. Ja. Ja, ja nee, dat, dat, dat, dat, dat kunnen we, dat we ook biesbord. over andere uiteindelijk ja. Een uitgeperst liedje. Ja. Ja. Ja. ja. Frank? Ik noem het soort uh, in de categorie... Nou, dat is ook van hem trouwens Paloma Blanca, toch? Of niet? Paloma ja, Paloma, Paloma, Paloma Blanca. Blanca. Ja. Deze, dat vind ik wel een beetje... Oena Paloma Blanca verveelt me. Ja. En deze niet? Deze niet, nee. En deze verveelt me niet? Nee. Ja, ik, ze vervelen me allebei. Ik het voor al die Cut Beach Boys nummers die jij te draaien. daar hebben we ook een beetje klaar mee. <laughs> ja. Oh ho, ho, ho. Beetle nummers. Dan ga, ja. nou, ga je echt een ver. echt over de Beatles. Ja, ik heb hey, nog... Heb trouwens een... die film yesterday gezien of niet? Ja, natuurlijk. Oh, ja. Oh, ja nee. nou, dat is goed. Maar Heb jij die film yesterday ja. toch met die gozer die... Uh, die valt op de fiets. En ja, ja, weet, Bestaan de Beatles niet meer? Fantastisch. Nee. En dan gaat hij het liedje spelen, yesterday. <laughs> en dan fantastisch. zeg je, wat een briljant nummer is dat? En ja. daarna <laughs> wordt hij een enorme wereldsterk, <laughs> ja. Dat niemand de nummer van de Beatles kent. Ongekend. Ja, nee, dat is dat is grappig je je je ziet, nee, nee, Moet ik nee, even nee. zien? Je hebt toch Netflix? Nee. Waarom niet? Niet meer. Waarom niet? Ik heb geen tijd om te kijken. Nou, man, flik het op, man. Nee. Je hebt geen ik tijd, tijd te Wat doe je dan de hele dag? Ik zit te lezen. De hele avond dan. Ja, ik ben YouTube-verhandelingen YouTube te kijken... Hoppe, hoppe. en dingen te lezen. Hoppe. En, uh, hoppe, hoppe. Ja, maar er is geen televisie. Wees eerlijk op een aantal films waarvan ik er één... die Tino vorige week recommandeerde, heb gezien. Toch geen helemaal geen ene fuck op die televisie. Ik heb er nee, één gewoon, zitten kijken. Ja, maar Daar ben ik bij. met Netflix-video. Ja. Ja. En er komen wel, natuurlijk maar. heel veel streamers bij. Hè? Er komt nog, ja. uh, Amazon Prime komt erbij. Ja. HBO Max komt erbij, ja. komt erbij. Prime heb ik ook. Ja, uh, wij hebben natuurlijk alles. Hola. Oh, Cola. cola, hola, hola, cola. cola. cola. cola. cola. Ja, als jij het cola wil noemen, mag dat. <laughs> noemen. Ja, je mag toch niet <laughs> even <de> cola noemen. <laughs> um, ik moet zeggen, cola ik heb één tip, tip. van Tino heb ik bekeken. Dat is op de Belg geweest. Dat is die film met uh, Daniel Day Lewis. Die heb ik gezien. Uh, There, were, uh, will, There will Be blood. blood. Ik vond het een fantastische video. Video. Ja, het een niet film. film. Ja, het was een goed. Ja, was een hele goede film. Ik geef geen slechte filmpjes. Nee, Fargo, heb je die okay. gezien? Ja, zeker. Zo. Er is ook een serie van, hè, van Fargo? Ja, daar ben ik nu mee bezig. Ja, ja, Goed. Fargo. Fargo uh, uh, vanavond uh, half negen. Ja. SBS 9. Ja. De English Patient. Ja, daar dat is, die. is natuurlijk gewoon ja, een onwaarschijds prachtige... zo'n uh, uh, classic, de English Patient. Gezien. Met Juliette Binoche, Ralph Fien, Colin Furt en Willem Dafoe. Het gaat natuurlijk om een verpleegster die in de, uh, de nadaag van de Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, alle, iedereen die ze verpleeg gaat dood... tot er een zwaargevonderd patiënt wordt binnengebracht... die zijn geheugen schijf gehaald. Nou, dan gaat ze hem voorlezen uit zijn boek. En dan gaat het gebeuren. Verder zeg ik er niks over de English Patient. Absoluut een klassieker. Dan gaan we naar de woensdag. Ja, het grappige is Liam Neeson... wat ik een goed acteur vind. Ja. Uh, bekend van prachtige rollen als Sintus en, Maar die heeft ook heel veel... Uh, je hebt Teken, Teken ja, 1, ja. 2, 3, 4. Ja, ja, ja. Het grappige is, deze man is pas na zijn vijftigste actieheld geworden. Ja, ja. Dat die tijd met die karakterrollen. Ja. Ja, en die man okay. wordt vijftig. Kom op, we gaan jou een pistool geven en dan ga je een beetje over muurtje sprinten. <laughs> ja. En zo kwam dus Teken. Teken ja, is ja. 1, dus best wel een spannende thriller waarin zijn dochter ja, wordt voert ja. door allerlei moeilijke ja. uh, baas uit het Oostblok. En dit is Teken 2, woensdagavond half negen op Veronica. En dit keer gaan ze zijn vrouw ontvoeren. En dit is weer uh, tieten schieten. Alles erop en eraan. Ja. Vrouw. Ja, ja. Uh, en wat ook interessant is... is een, een film van... Uh, uh, Usual Suspects op Canvas. Om tien van half tien. Woensdag. Met Kevin Spacey, Benicio Del Toro, Stephen Bolton en Cable O'Brien. En ja, dat zijn die uh, vijf gangsters. Het is een gangsterfilm. Het is echt een prachtig film. The Usual Suspects. The Usual Suspects. Ja, prachtig film. Canvas. Donderdag... Ga lekker hardlopen. Ik heb geen enkele film gezien waarvan ik denk: Nou, dat is echt de moeite waard. Dus zoek het uit. Pak lekker een Netflix hier. <laughs> ja. ja, ik zie donderdag op het publiek en net en niks. wat ik in de moeite waard. Vrijdag, uiteraard. Ja, het er net over half negen, maar het is heel even Reservoir Dogs. Yep. Met een sterke ja. met Michael Madsen, uh, Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Chris Penn. Nou ja, met Mr. Red, Red White... Ja, het jullie gewoon gezien heeft. Alsjeblieft kijken. Ja. Te ja. weldadig, maar zo'n goede film... van uh, vriend uh, Tarantino. Uh, andere klassieker... vrijdagavond. Uh, er zijn er eigenlijk nog twee die ik kan adviseren. Om vijf over elf op net vijf... Uh, een film geschreven door Ben Affleck en Matt Damon toen ze heel jong waren. En weten jullie welke het is dan? Ik heb hem wel eens gezien, volgens mij. Good Will Hunting. Ben Affleck en Matt Damon, die, die, die, die, hadden meteen en, die, die schreven een film samen. Het waren jonge pickies allebei. En die schreven deze film, Goodwill Hunting, met Robin Williams. Uh, die speelt de leraar. een ja, briljanter het, rol van, ja. van Robin Williams. God hebben ze ziel, wat een briljante man was dat. Nou. En die zet dan een jonge wiskundige uh, op het juiste spoor. Dat is het verhaal van Goodwill Hunting. Als je een beetje wil lachen nog, uh, en het is een klassiekertje op één, om kwart voor elf. De Belg dus. Uh, uh, ook een klassieker met Matthew Broderick, Charlie Sheen, over iemand die een dag vrij neemt van school. Ferris Bueller's Day of. Oh ja, ja. De ja, ja, dat, ja, dat ja, grappige. Gewoon uh, een gewoon grappige, leuke, niks van hand ja. film. Kwart voor, kwart voor elf. Of vrijdag goed gemaakt. En het, ja. zijn het zijn niet eens zulke een hele goede filmen, maar het zijn wel klassiekers. Omdat ze ja. gewoon, nou ja, Waar is niet op te vinden? Op, op één, op de Bellag al. Ja, Oké. Okay. En dan ga ik weer even naar Netflix voor de donderdag. Als er echt helemaal, helemaal niks is. Uh, ja, ik vind. Uh, de, ik, ik, volgens mij heb ik het al eerder over gehad. De, de, de film Vice. Uh, met Christian Bale en Steve Carell... Over het verhaal van Dick Cheney. De vicepresident mm -hmm. onder Bush. Prachtige vertelling, Vice. Ik denk dat hij ergens anders ook wel te vinden is. Ik vind het een prachtige film. En Christian Bale is echt fantastisch hierin. Uh, een of 40 aangekomen, geloof ik, voor die rol. Maar echt geweldig is hij. Uh, wat ik een leuke serie vind. Ook op Netflix. Is, er zijn weer een nieuwe aflevering van Grace and Frankie. Ja. Uh, daar is net een, nieuwe, nieuw, een nieuw seizoen van gemaakt. Met Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waters en Martin Sheen. Wat een onwaarschijnlijk goede acteurs zijn dat toch? Die Niet mensen normaal, zijn allemaal in de tachtig, maar het ja. spelen zo fucking goed. En ja. uh, wat ik trouwens ook een mooie is de Cominsky met het. Uh, ja. uh, ja, uh, met Ja, die is helemaal Met Michael Douglas. Met Michael Douglas. Fantastische ja. serie, de Cominsky met Ja, ik heb hem gezien. En tenslotte, slot, wat ik dan weer zelf interessant vind, uh, dat is een serie die heet The Innocence Files. En het gaat over mensen in Amerika, wat nog te vaak voorkomt... die dan een jaartje of 10, 12, 14, 41, 12, 500, 600 jaar vast hebben gezeten... terwijl ze een moord of een verdachte ja. niet gedaan hebben. En dan zie je dat het goed komt met ze. Nou, dat is in ieder geval een soort van happy end. Dat vind ik in ieder geval... Soort, Kijk, liever uh, een crime series waarin niemand vrijkomt. Ja. Mannen met baarden die eruit komen. Dus dat vind ik ook een mooie serie, de Innocence Files. Dat is het een beetje, guys. Heel goed. Ik, ik, in het kader hiervan hebben we natuurlijk... Uh, want we hadden het er net over, over de streamingdiensten in Nederland. Ja. Nou, er zijn er uh, een stuk of uh, acht die, uh, die, die, die goed zijn. Uh, dat is natuurlijk om te beginnen Netflix, die kennen we allemaal. Dan de HBO. HBO. Home, HBO, Homebox Office heet ja. dat uh, in Amerika. En uh, nou, grote uh, dingen zoals uh, The Game of Thrones, <lacht> the, the Wire en Big Little Lies. De drie en, uh. daar heb ik nog nooit van gehoord. De, de wat niet? De, die, die daaronder staat. Hulu, je nu op Hulu. Ja. Hulu zijn allemaal... H-U-L-U. Ja, zeker. Hulu, ik heb het ook. En, en, mijn meisje kijkt altijd naar die, die, die Amerikaanse Housewives-series. Uh, ik wist oh. dat je Hulu in Nederland ook ontvangt. Ja. Ja. Zou dat kunnen? Ja, ja, ja. Het is gewoon... Uh, dus, het is zeg maar uh, heel veel reality-onzin. Uh, hm. En dan uh, Amazon Prime vind ik heel erg goed. Voor heel weinig geld. Ja. Kost 2,99 per maand. Ja, maar dat doen ze het eerst... Ja, maar ja, dat is dat de, de eerste twee jaar natuurlijk. En nou ja, ja oké. Okay. Ik... Maar uh, ja. het is nu nog... Uh, Betaalbaar. Disney Plus. Nou ja, dat kennen we al. Ja. Weetjes, Simpsons, Star Wars. Uh, Discovery uh, uh, Plus is er ook bijgekomen, zag ik. Discovery Plus. Ja, ja dat klopt. Ja, dat klopt. lijkt me dan nog wel aardig. Dat is ook wel aardig, ja. Ja, dat is een beetje uh, historisch. Ja, uh, uh, die zetten uh, zet we ertussen. Akkoord. Kijk, een dag. Vier land. Nou, dat is van RTL. Is dit de uh, top 10? Nee hoor. Oh, nee, zeker niet. Gewoon oh. ah. uh, de diensten. Gewoon de die wij kunnen... kunnen heet het? Leuk. Van een, uh, maar als je allemaal neemt, dan ben je vijftienste in de maand kwijt, toch? <laughs> Ongeveer. Dan mag ik uh, nog een krantenwijk erbij nemen en, uh, weet ik allemaal wat. Ja, Dan ben je ook kwijt als je een onbeperkt telefoonabonnement neemt, hoor. Ben je ook, uh, nee, vijftien tientjes dus je niet mee, hoor. Ik uh, prepay. Ik wel. Ja? Ja, maar wij hebben zijn familiedingen. We hebben allemaal één bundel op, weet ik veel. Prepaid. Okay. NPO moest Start allemaal, Plus, heb je dat bloed ook? bloed geven? Eh. <laughs> NPO Start Plus heb je ook? Zeker. Ja, echt waar? Ja. En al ziet? Uh, ja. Oké. Okay ja, dat zijn ze toch al. Als je de mediawereld zit, dan moet je Als je een VPN-abonnement hebt, dan kun je het ook in het buitenland bekijken, allemaal. Ja, kort. Nou, dat is ook fijn. Dan weet je dat. Genoeg te kijken. Genoeg, Zullen we een liedje. Ja, doe maar. Jij hebt een liedje. was een zonnig een liedje in je telefoon. weer zo'n goede dingen. Hier is Hans Bouwens, oftewel Karel. Oh nee, niet? Anders bouwen ze George Baker. Uh, nee, uh, dat is George Baker. In oh, dat ben man. Nee, dit is... De uh... Isley Bros. Oh, de the the the Isley Brothers. Brothers. The the fucking Isley, Isley Brothers. Brothers. Nigga, please. <laughs> Isley Brothers, dames Ach. en heren. Ja, dat was een leuk versje. Ja. En uh, ik denk, nou, ik zet gewoon eens een leuk versje op. He, Frank? Ik, ik, vond het, ik vond het een heel leuk uh, Jij ja, vond het ook wel een en, leuk en versje. ook zo herkenbaar. En, herkenbaar en ook zo herkenbaar. Ja. En uh, ik ga hem even zoeken. Want, uh, uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, Jaap, die had het net over een liedje van uh, Dr. Anders P. Ik heb, sterker nog, ik heb hem klaarstaan. Oh, leuk, fijn. Jij bent snel. Ja, nou. Nou, je mag iets anders vragen. Potver. Want je hebt zoveel tijd over. Ja? Er worden dus uh, ambassadeurs van Zandvoort gezocht. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Als ik dat word de ik... host. Nu als vrijwilliger. Hier. Om wat te doen? Nou, uh, als gastheer. Dus dat betekent dat je op bepaalde dagen waarschijnlijk met een fluoriserend feestje uh, aan. Uh, uh, mensen die hier komen gaat uitleggen uh, waar je lekker kan eten... waar je lekker kan drinken, waar je leuk op het museum kan gaan... waar het strand is. Waar, nou, dat lijkt me enig. Uh, nou, dat lijkt me, toch, uh, dat lijkt me toch wel leuk om te doen. Nou ja. Ja. Hoe is dat voor je dorp, man? Ja. Nou, ik doe zat voor mijn dorp. Ja, echt hoor. zei hij nog. Dat nog? Ja, zei hij ja, nog. <laughs> ik denk dat ik hem mag gaan opgeven. Ja. want Voor City Host? Ja. Ik, ik, ik ja, uh, 8, dan, dan, dan doe ik mee, doe Kost je een dag? Misschien kost je een dag. Ik wil best. Al die dingen die we doen, uh, je, al, die, al die vierdaagse fietsvierdaagse, altijd een leuksje, een beken, een al die vrijwilligers langs de kant, alles, alles. Nou, als je tijd over hebt. Ik uh, steek nou, nu ik bij er, deze mijn vinger op ja, om dit te, te ga ik willen gaan doen. Ja, ik moet goed zo. Ja, nou, dat maar je kost je een, een, moet je je voorstellen, dat ik een beetje lachen er ook, een beetje mensen... Tuurlijk, te, uh, Wel, uh, ik, sterker nog, manier. ik heb uh, rondleidingen voor het circuit gedaan. Dus ja, uh, dus ja dat is voor mij... Oh uh, nou ja, uh, voor jou uh, stapeltje, eitje. Ja, okay. ik bedoel, ik heb het, uh, ik heb het uh, met heel veel plezier gedaan. Dus dit ja. zou er een heel mooi heb op jij, aan kunnen sluiten. Heb, heb jij trouwens in het leger gezeten? Nee. Echt niet? Nee, ik, uh, ik kwam altijd uh, bij het station Hilversum vandaan... en dan stond er jarenlang op, het, uh, op een stuk muur... maak het leger, leger, dus het was niet aan mij besteed. Plotvoeten? Met, uh, platvoet? Nee. Ben jij, ben jij in het leger geweest? A5. Zeker. A5. Ja, en, waar? en niet wel. S5 okay. zoals uh, Franke. Dat ah, is, uh, ah, S5, oh. jij platvoeten. Ja, en ja, nee, vrienden. A5. En wij allebei S5. Ja, nou hoewel uh. ik geen ja. pacifist ben. Ben jij een pacifist? Ja, Pop, Nee, ben dat ik ook niet. niet. Nee. Want ik vind dat je altijd wel een goede defensie nodig hebt. Uh, wat we nu dus aan het doen zijn, dat vind ik ook de een kaboel. beetje dom. Ik vond ze zonder van mijn tijd. als je in Indonesië in het leger wilt, tenminste als vrouw... Uh, tiental jaren, la, jaren geleden moest, je dan, uh, moest de vrouw een maagd zijn. Is dat zo? Ja, dat was zo. Het leeg uh, en, en, en Ze, maken de, ze hebben er nu een eind gemaakt. Maar de test... Ze, ze zijn gaan testen. En dan uh, was de... Uh, uh, de test stond in Indonesië bekend als dus de twee test. Ik ga me niet vertellen okay. dat je voor je. Ja. Nee, Artsen wel. staken twee vingers in de vagina van een vrouw om te controleren of het maagtevlies nog in de ik denk, ik denk aan dokter ja. Bibber. Zo'n spel ja, nou ja, zit ik aan denk te, te denken. Wel. dokter Bibber had je voor Zo niet. Dan mocht de recruit niet het leger in. Recruit. Dan uh, ja, als, als je Ja, maar ja, als ze dan weigerde. Het, het, betaalt, het baantje betaalt heel slecht. Maakt niet uit. Het lijkt me toch leuk. als zo'n vrouw weigerde om de test te doen. dan kwam ze er ook niet in. Vrijwilligerswerk. Ja, het is toch normaal. Ja, zo zie je maar hoe het kan verkeren. Want als je dus in, in Tibet uh, als vrouw uh, nog maagd bent... en je gaat het huwelijk in... dan uh, sta je er niet echt goed op. Meen je dat? Nee, je moet... In, in, in, in, in Tibet is dus een, een club... en die, een van de volkstam in China... in Tibet... die uh, daar moeten dus met de vrouwen voordat ze in het huwelijk treden... met minstens twintig verschillende gasten seks hebben gehad. Oh, om ze dus ook de ervaring op te bouwen. Ah. Weet je, op zich zit daar wel wat in natuurlijk. Zit wel wat in ja, Frank. Als maagd het leger in of als maagd het huwelijk in. ja, Het is wel een dingetje ja. natuurlijk. Maar twintig? Twintig. Het is een Tibetaanse variant uh, van de gangbang. Gang. verschillende mannen. Ja, ja. Maar zo geneek. zie je maar dat, ja. dat elk land een eigen... Maar leuk, leuk. het is niet helemaal niet Tibetaans ook. Nee, nee. nee het, het. <truus> Jawel. Ik Batman, ook uit, niet uh, eigenlijk. Ja. Uit, uit India en Tibet komt natuurlijk de Kamasutra en uh, het grote standaardboek. Ja. Ja. ja, zeker, ja. Ah, ik heb hem altijd in een hele kleine stand uh, staan. Uh, wat de Conuco stand Ja, ja bij Waarom, jou staat hij in, de, ja? in de Conuco stand <laughs> Waarom denk je dat wij geïnteresseerd zijn in jouw, in jouw seksleven? Nee, ik zeg, als ik uh, me laat knippen... heb ik hem altijd in een hele kleine stand staan. Dat bedoel ik. Je hein, moet je bij, he? hem bijknippen af en toe? Af en ja, ja, ja, ja en dat ja? gebeurt altijd in een hele kleine stand. Dus, hey, we hadden, uh, we hadden net het net over dat, dat liedje van jou. Uh, ja? ja, ik heb hem hier uh, klaarstaan. En dat is, welk liedje is Anders P. met Grand Prix. Ja, hij is nou ja, ik vind hem briljant en hij kan mooi in de aanloop naar de Grand Prix van X. ik wil hem horen. Ik wil hem horen. Ja. ja.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 Listig, listig, listig, listig. Neem die bot niet al te kwistig. Hoor, hoor, hoor. Voor de mooie autosport, Totdat er iemand aan de finish met een kans om wordt. Het was weer reuze spannend, maar het duurde veel te kort. Ja, dat was hem. Geweldig. Ja, ik vond hem wel leuk. Geweldig. Ik denk, ik denk God, die, die moeten we moet toch eens een keer laten horen. Ja, ja, goed. Goed, ja. Verhaal, ja. Ja, goed verhaal, Jaap. Echt. Eh, ik, ik, ik, ja, ik, ik ben dat een beetje emotioneel. Emotioneel. Ik ben een houdig, nou, nee, nee. Gewoon, maar je voelt dan die emotie. Ja, ze, ze, ik word er ook altijd zo emotionaal van. Ik de dokter aan de Dat ja, heb jij altijd, hè, Ja, ik ben ook een emotioneel mens. Willem? Willem. <laughs> nee, meneer <het> Willem. <laughs> Pak een appel Willem. <laughs> ik, um, Ik moest ook wel weer... Nou ja, lachen is een groot woord, maar... Er was een mevrouw in India. Zeker Sophia, die... die India. India. Die uh -huh. trouwde een nou, man... Uh, uh, Willem Ze trouwde. trouw, uh, huwelijks trouw, aan Maar... Uh, hij, die man die vroeg aan haar. Misschien is het wel verstandig. Want het zit in een financiële uh, crisis. Dat, dat je je nier afstaat. Hallo? Ja. bent u daar nog? Dus die vrouw. Uit liefde voor haar man. Heeft ze haar nier laten verwijderen. Voor 10.000 roepies. Euro dus. Yes. En. Uh, nou ja. Toen werd ze een tijdje stil. En toen. Uh, was het geld overgemaakt. Maar nou, u voelt hem aankomen. Ja, ja, ja. Mohammed was er niet meer. Ja. Die, was er, die zei: de Ja. Die vrouw was een nier kwijt en een huwelijkslaasdoel kwijt en alles kwijt. Die was gewoon... Uh, oh, wat erg. Zo, dat is met het geld verbroken. Ja, dan, kijk, dan hebben we hier in Nederland hebben we nee. van die oplichters die je oplichten met een, uh, met, met een zak graan. of Weet ik wat. wat, je, weet ja. wat dat, dat <laughs> zie je onze vrolijke vriend, weet je ook alweer? Uh, uh, ik weet niet. Nou ja, die jongen, die, uh, die net Peter R. de Vries. Uh, kom, je nou. uh, Kees van de Spek? Nee, Kees... Uh, nou, ben ook Jongen, even... Met dat serietje, die je van die al onmaskerd oplicht is, doet hij altijd. Uh, uh, dan heb je nog Jaap Jongbloed? Nee. Of, of niet? Nee, nee jij de... bedoelt ja. natuurlijk van SPS. Ja. Hij. Hey. Ja. Oh, hey. ja. Die dus geeft de, de mensen aan ja. die al meer de contributie van een voetbalclub niet betaald hebben. Ja. Ja, ja. Dus die is anders dan iemand zijn nieren af uh, trok. Ja. Nou ja ik vind, ik vind de contributie ook betalen die ook niet kunnen. eens <laughs> je moet gewoon een klein beetje wel in situatie uh, ja, blijven nee, nee, nee, maar nee, dat is een beetje en dan vind jij opeens vind jij dat uh, erger dan een hierafstaan vind ik eigenlijk wel een goed idee God, van uh, contributie betalen uh, voor deze omroep misschien ah, contributie ja ik, wat, wat ik niet begrijp is dat er nooit mensen bellen ja daar net één. Ja? ja, er was er net één. Ja, die ik belde wilde. over doorlaatbewijzen. Uh... Die wilde weten hoe die te opkwam. kwam. <laughs> Precies, ik vind, ik vind eigenlijk <laughs> dat je gewoon uh, de mensen die wat met dit programma hebben, die moeten gewoon kunnen bellen. Waarom? Nou, leuk om. Uh, ah, dat je was je iets vroeger doen. van de jaren tachtig. Ja, uh, daar kwamen allerlei duistere figuren langs en die deden dan weer uh, mal. Moet Meen je dat? Niet nou? willen? Moet je niet willen? Nee. Moet je nog met ze praten ook zeker? God, die Doe Jaapes, al, man. Die, die, uh, die hebben opeens de hele show overgenomen. Nee, nee, nee. Heb nee, je je medicijnen al gebruikt? Uh, ja, ja, ja. By the way... Typisch, nee, ja, dat is, ik kwam er ja. van de week achter... dat er in heel dichtbij... en ik ga daar straks even naartoe ook... in... Ja. Een, je kunt ook, ik heb besloten flexitarier te worden. Flexitarier? Dat een Mijn zoon is flexitarier. Dat betekent gewoon op sommige dagen eet je wel vlees, andere eet je niet vlees. Ja. Nou, prima. Ja, ja, dat dus, doe, doe ik al wel. jaren. Ja, dus dan ben je ook flexitarier. Ja. Ja. Maar van plan was het ook met alcohol te doen. Ja, ja hoe dan? Ik kan het gelezen. Ja. ja, maar dit is, dus een, alcohol, dit is een, een, een alcoholvrije slijterij in Haarlem. Ja, ja. in de ja, grote, heb grote Niks en niks. Maar dat vind ik ook wel goed. je idee ontstaat een avondje borrelen met vrienden. Had een gezellige avond. I, maar hij had, de volgende ochtend had hij een beetje een kater. En toen dacht ik, nou, ik kan ook een leuke avond hebben zonder alcohol. Ik... Ja, maar ik vraag, vraag me dan alleen ja. één ding af met die kater, dat ze, zal zeker zijn drankrekening geweest zijn van nee, al nee, dat alcoholische, als, als je, je net rum of nep gin drinkt, dat ja. kan natuurlijk ook. Ik vind het wel, wel weer een soort van uh, zwemmen zonder water. <laughs> heb je ja. wel, of, dat uh, elektronische sigaretten ja. niet. Dan ja, dan ja, ja. ja, ik heb nog nooit die heineken 0,0 gedronken, dat schijnt wel oké okay te zijn. Maar dat nee, is ja. redelijk oké. Okay. Heb je het, het met Joep er nog eens ik ik keer over gehad over hierover? Nee, ik heb met Joep wel over Buckler gehad, Maar dat is een beetje uit hand gelopen. Maar nee, maar ik heb. Ik ook wel eens alcoholvrije wijn gedronken. Och, ah, die vond nee. ik niet lekker. Nee. Struivenzapt. Nee. Pruime wijn, aardbeienwijn, dat is it aardbeien it niet. Wijn, nee. wijn, allemaal niet lekker. Als ik dan is een fles de Rivella open heb, je dat vind ik ook niet lekker. Nee. Ah. Maar, ja. maar. Ik ga dus wel een fles uh, uh, neprum kopen vanmiddag. Oké. Okay. Oh. Neprum? Ja, dat Omdat? staat. Dat heet rummish. Dus rummisch. Rummisch. Ja. Wijnish, bierish. Ja, ja. Maar wat, wat, uh, wat ga je dan. Rummish cuppen? Rummish cuppen. En een beetje cola erbij pleuren en kijken of het te drinken is. Ik zet alles op nee. Ik zet ook alles op nee. <laughs> ik wil wel alles weten maar hoe wat jij jou kan, dan dan je volgende ja. week mee in die fles. dat hier keihardrum cola gaat drinken in de, ja. de ochtend. Ja, als ze een kaart Dan kunnen die mensen meteen meekijken het hoe wij teug worden. Nee? Ja, maar ik hou helemaal niet van cola. Nee? Nou, dan mag jij de rum puur nee. drinken. Dan klont je ijs erin. Oh, dat is ja, misschien wel een goed plan. Nee, ik vind <laughs> cola veel te zoet. Ja, het is inderdaad zo. Heel af en toe, zomers, dan moet het knetterheet zijn. Ik denk dat ik één colaatje in twee jaar drink. Ja, ik ook. En dan vol met ijsblokjes. Maar dan drink je wel rum bij. Dat kan nee, wel. Ik niet. Ja, en lekker wel. Eén keer in de twee jaar misschien ja? een bakootje. Ja. Drink je wel fris? Ik heb een koeker uh, een, uh, met een uh, fris-unit. Uh, die zijn fantastisch. Nee, maar, ik, ja, maar op, wat, wat denk is je dan? Zegt ja. de, Ze de Nupfanta? Nee, nee, nee, nee. Gewoon een limonade met ja, een beetje water. Gewoon, ja, gewoon ja, uh, limonade met, met, met, met bruiswater. Lekker. En die bruiswater komt uit die koeker. Oh, oh. Dat is fantastisch, jongen. echt. Oh, uh, een kraankoeker. Oh, ik hoef oh, nooit koeker. meer flessen binnen te kopen. Gewoon uh, geen zakje meer die nepsuiker, suiker. er zit helemaal geen suiker in. Er zit geen suiker in. In die koeker niet. Nee, in die, die, die, die, die, die, die limonade... Alleen maar... Uh, uh, Goede spullen. Uh, spullen. ja, Geloof je het zelf? Ik koop geen rommel. Nee, nee, <laughs> nee maar maar dat het is, het is wel, wel een beetje als die post-it nee, post mix. Je werkt toch gewoon in, in het café? Weet beetje van die... Uh, toch? Wat zeg je nou? Het werkt allemaal? als post-it in het café? Wat is post-it? Dat, niet dat zijn post die gele is? dingetjes. Dat zijn die gele dingetjes. Nee, post-it post mix. Dat, dat is in cafés nou is zo'n glas onder zo'n ding met cola komt cola uit ja. dus gewoon dus gewoon aanmaak cola met met ja. met, met, met bruiswaterzelfs systemen ja ja, ja. ja, ja. Zeg maar, ja dat dus is die kramers. daarom als je bij Molly's een molly colatje neemt en dan haalt hij ja. een flesje cola ja. voor je neus op ja. ja. al die andere cafés veel cafés of restaurants ja. hebben Post-it mix dus ja. een oh, het? Post ja, dat heet Post-it okay. dat is net als in Amerika die nep omeletten, dat is ook poeier ja meen ja. je dat ja. Of kaas. Kaas met pizza, dat heeft niks met kaas te maken. Nee, klopt. Nee, klopt. Nepkaas. Gewoon plakken latex. Ja. <lacht> <lacht> rubber. Ja, toch. Ja, rubber. rubber. Oh, oh, rubber. rubber. <lacht> <lacht> maar ik ook wel grappig. Nou, grappig, grappig, grappig. Ik, uh, ik las dat er een, uh, een tekort uh, aan papier is om boeken te drukken momenteel. Meen je dat? Oh, ja, omdat wij allemaal Solando uh, en uh, Thuisbezorg bellen. Dus omdat we te veel pizza's bestellen en schoenen uh, niet meer in de winkel gaan, en we natuurlijk heel lang thuis zijn geweest. Ja. Uh, is het dus karton, uh, uh, enorme vraag naar karton? Ja. En dus te weinig papier en boeken te drukken? Ja. Dus, uh... ja. Ah, Goede plaatjes, zeg God, zal mensen mens verdraaien het al een leuke muziek hier. Hé? Ja? ja. Waarom hebben we ik, ik zeg niks. Oh, oh, oh. Zet je hem hard genoeg? Ja. Ik zet hem Ik zet hem wel hard uh, genoeg. Heel wat, goed. Wat is dit? Dit is Bruno. Oh. Bruno Mars. Bruno, Bruno uh, Venus. My fault. They all be trying to keep up.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 Ger, dat was hem volgens mij. Dat was hem, ja, zeker. Ja, Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Nou, um, ik denk dat wij uh, toegekomen zijn aan een ander vast onderdeel. Uh, wat, uh, wat we in het programma doen. Uh, Tino. Ja. Je bent er klaar voor, neem ik aan. Zeker, gooi op. Oké. Okay. De kom van Stijl: kopzorgen. Vanaf het moment dat ik besloot mijn baard te laten staan. gaf ik onmiddellijk de verzorging over aan een professioneel barbier. Oude eiken counters, zwart-witvoos uit vervlogen tijden, een valse piano, bokshandschoenen aan de muur en hier en daar een fles whisky. Mannen met strakke baarden in bretels, jaren twintig muziek, hete doeken, scherpe scheermes en een grote fles goedkope eau de cologne. Die naar citroen ruikt en aan je oma, maya Zeep en 4711 doen denken. Of aan je vader, old spice en tabak originaal. Ik ga dus voor de maandelijkse schibbeurs naar zo'n menkave. En het is nogal een ritueel. Met drie verschillende apparaten, warme koude doekjes en een hoop getrut. En aan deze minutieuze behandeling moet ik meestal de 30 en 40 euro afrekenen. Maar ja, goudvlok in mijn baard, olie uit de zeldzame boom, speciaal baard voert ze allemaal wel. Het lijkt me trouwens vrij markconform wanneer je de tijd en de skills in oogenschouw neemt. Want humor is een stuk er door voor een uurtje. Gisteren had ik tijd over tussen twee afspraken door in Amsterdam en mijn snorharen kriebelden op de lip. Dus ik besloot mijn loyaliteit richting de vaste barbier even te laat voor het was. En via Google Maps en het toverwoord barber word ik naar een Amsterdamse zijstraat geleid. Ik kom in een keurig betegelde zaak. Spiegels aan de muur, vier stoeltjes. Wachtstoelen staan nog in het plastic. Net als onze bankstel in de jaren zeventig. Mijn binnenkomst wordt toegelachen door een vriendelijk Marokkaanse heer op leeftijd die de volgende in de rij is. Ik neem plaats naast hem. En terwijl de kapper bezig is, valt mijn oog op een jonge man die achter een afsprakencomputer zit. Ik maak oogcontact en vraag of ik geholpen kan worden... zonder afspraak. Maar hij reageert niet. Ik probeer het nogmaals, maar opnieuw... geen enkele reactie en een lege blik. De meneer naast me blijkt de vaste klant te zijn... en helpt me met... Het heeft geen zin. Hij zegt niks meer. Stop er maar mee. De jongeman in kwestie lijkt naar verdere bestudering... inderdaad nogal ver in het autisme-spectrum... te bivakeren. Dus ik richt me tot de kapper zelf... die net een cape over mijn buurman drapeert. Kun je mijn baard trimmen? Hij draait zich om en ik kijk hem aan. Ik probeer zo onbewogen mogelijk naar hem te kijken. Want... Ik zie een man met een muizenhoofd. Nog nooit heb ik zoiets gezien. In ieder geval niet live. Een veel te klein hoofd, een spitse neus en flaporen. Het lijf is te groot voor zijn hoofden van de zon. Ik denk in een oude Westen bananensplit terecht te zijn gekomen. Eerst een korte maar hevige hebbende autist achter het afsprakenboek... en nu een knippende muis. Vanaf dit moment is het moeilijk om niet meer naar het hoofd van de kapper te blijven kijken natuurlijk. Dus dwing ik mezelf maar op mijn telefoon te kijken... en kom via foto's van mensen met kleine hoofden op een site over microcefalie... Een aandoening. De muis lijkt op een kind met een Zika-virus. Precies dat, al ben ik geen arts natuurlijk. Het lijkt me materiaal voor collegebanken. En zulke mensen kunnen ook nog zwak begaafd zijn. Bovendien heeft hij een vlijmscherp mes in zijn handen. Na de heer voor mij te hebben geholpen, word ik vriendelijk gewenkt. De kapper heet Galiet en geeft Murmelend een denkbeeldige scheerlijn op mijn gezicht aan. En begint vervolgens voortvarend te scheren... terwijl ik probeer zo min mogelijk te staren naar zijn fascinerende gezicht. Met chirurgische precisie valt hij mijn baard aan... Zes verschillende scheermessen, apparaten, frutsels, crèmes, alles. En hij levert een perfecte scheerklus af: blazen, stoffen en nog even de wenkbrauwtje bijknippen. Mijn nieuwe vriend Galiet is tevreden. Wat krijg je van me? 10 euro. Hij lacht, we nemen afscheid. Volgende maand zit ik er weer. Kan me de kop niet kosten, natuurlijk. Meester Japs Kunnummer. Hey Hans, ouwe Rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Er gaat weer iets grandioos mis, uh, mensen. Want uh, ik had die. Jongens, jongens, jongens. Dit overkomt me nooit. Uh, maar nu dan, wel? Ja, nu wel. Dus, uh, nou, lekker want, dan. Ja, lekker is dit. Uh, ik denk, nou, ik heb hem uh, Ja, precies. En uh, dan uh, gebeurt <laughs> er dit. Uh, ik ga hem nog een keer in de haling. Dan komen er Ja, op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 loneliness I'm spinning like this questions inside Ja, nou in het kader van het kutnummer uh, uh, heb, heb ik, uh, heb ik, uh, heb ik uh, hier country weer uitgezocht. Uh, uh, Zij heeft. Country. Ja, ze heeft uh, meegedaan in uh, een van de beste singer-songwriter van Nederland afleveringen. Nee. Uh, in de derde serie, uh, geloof ik, is zij uh, niet verder doorgekomen. Maar uiteindelijk heeft dat er nummer, slecht uh, gedaan. Ja, want, ik ben het uh, ja? Ja. Ja, prima. Nou, uh, Als jullie donderdagavond toch niks te doen hebben. Ik hoor van Tino, er is geen ruk op tv. En als je Netflix ook niet, kan je mij aanzetten vanaf 7 uur. Dus, uh, Jaap aanzetten. Ja, ja, er is toch niks tussen. Waarom waarom ben je dan heb je meer van dit soort nummers ja, want, gaan, uh, wat voorbij gaan. dan heb nou ik nou gewoon een heel dan heel japa. Japa. Zitten. ja, Jaap ze kunnen iemand de Japen uitzetten. Een Japen veruit. Ja, ja, ja, ja die de, waar moet die Jap aan? Echt Jap met een pakje als je er een doek legt, stoppen ze. Is dat bij jou ook niet? Bij mij ja, niet. Is gewoon onmogelijk, hè? Is Jap binnen? Jan, heb je even een doek? Ik ga even een gaan. Nee, ik ga Ik ga het even lekker door jongens, hè? Oh. Ja. Oh, je moet alweer, ik moet ook alweer... Sneu, was is een meisje zoeter meer. Die ging een middagje bolen. Ja. Bolen, dierenbolen. Dierenbolen. Dierenboling. Ja, geitje. <laughs> en uh, die zat vast. Ik, ik heb ook wel eens gedacht, kom je niet een keertje vast te zitten met je vingers in zo'n bowlingbal. Ja. Dat kan, hè? Ja. ja. Dat, tot nu toe was dat nog nooit gebeurd. Maar deze, uh, dit, dit meisje zat dus vast. Er kwam eerst een brandweer, toen een spuitauto van de brandweer... toen kwam er een hulpverleningsvoertuig. Ja. Dat is echt niet normaal. Het zijn nou echt twee uur bezig om een bowlingbal... een vinger uit een bowlingbal te krijgen. En dan knip je gewoon die vinger toch af? Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Weet biedere, wel, je kan biedere, prima biedere. met negen vingers door het leven. Oh, maar, ja, nou, uh, ja. ja. ja dat voor die bowlingbal. Ja. Ja. Met de taliban hele handen Ja, precies. Ja. Ja. Maar uiteindelijk dat was de mensen. oplossing... was na al deze specialisten... de kok in de keuken... die heeft haar hand met ballen al in weliswaar niet warm maar in frituurolie gegooid koud frituurolie oh, en hoor. Warm? ja en toen liet hij los natuurlijk ja, ja. Dus als je daarna nog een balletje uit frituur wil hebben... dan krijg je ja. een enorme Ja, een enorme ja, ja dat, dat staat nu ook op de kaart. Daar ja. dus, uh, ja, dan, wat we dus doen we houden dus gewoon even je hand met een frituur, met een bowlingbal en frituur. Dat lijkt ja. me verstandig. Met uh, Gerard Boling in het bowlprogramma. Met Gerard Boling? Ja. <laughs> ja. Ik ken ook nog iets anders uh, uit een bol. He? dat is uh, de, de drank, de alcoholische ja. drinken. Hey, zijn we ja. al klaar voor de top 10, jongens? Nou, we hebben nog tien minuten, hoor. Dus ja, de ik denk, ik heb er nog wel ja, de het zowaar. Top tien 10 minuten. We nog nutteloos nieuws kunnen delen. Nutteloos Nuteloos nieuws? Ja. ja, nee, we dachten dat de rest was fijn nuttig. Wat we gemeld hebben, dat Ik niet <laughs> ik, heb, ik heb er nog wel eentje. Ja, um. ik, heb, ik ben wel eens... Ik heb nog nooit... Jawel. Ik ben wel eens vergeten mijn kind op te halen in na-schoolse opvang. Is dat zo? Wat, ja, ik ben wel eens familie vergeten. Oh, oh, oh, oh, Verjaardag ben ik ook eens ben nou, ja, wel eens vergeten. wat vergeten. Daar kom ik zo ja, nog, nog even op. Daar kom ik zo nog wel even op. Nou... Nou, we, ja. maak is het, verhaal maar even af. Ik weet, weet, weet niet van jullie natuurlijk. Nou doen, ja, hoor. het feit dat je, je kunt dingen kunt vergeten. Ik ben, dan, werd, dan werd ik gebeld door de zoals of van je kind zit hier nog. Oh ja, fuck, sorry. Ja, ja. Ja, dat is me echt wat gebeurd. Maar dat is in, in Duitsland, en dit is een klassiek verhaal: ja. uh, dit is, in Duitsland is iemand die had een plaspauze in de snelweg en die vergast gewoon oh, zijn ja. Eigen kind. ja, die is gewoon oh. Maar die was 50 kilometer verderop, kwam hij dag als de zoontje van 11 niet meer in de auto zat. Ja, en toen wist hij niet meer waar hij was geweest. Oh shit, dat is wel erg. Ja, en toen moest hij ja. terug gaan rijden. Maar welk pompje was het? Ja, ik ben gestopt te pissen en dat was het, weet je wel. Holy Dan bleek God. uiteindelijk uh, 50 kilometer terug in het parkeerplaats... de Papenbrink Noord... Dat was de politie en dan zat hij keurig op hem te wachten. Maar dat, ja. dit verhaal lees je ja. één keer in de zoveel tijd. Meestal in de vakantie. Ja. Nou, ik, ik heb één ding iets meegemaakt. Mijn neefje is nu aan het studeren voor microbiologie in Sheffield. Daar gaat hij zijn, zijn, nou ja, zijn hele studie verder afronden. Maar toen hij net geboren was... toen kwam mijn zus met de Maxicosi binnen. We, stonden, we waren allemaal mee, gewoon visite bij elkaar. En ze gingen weg. En stevast vergeten ze wel eens wat. Maar niet je kind vergeten? Ja, echt. ja, ja gewoon echt. Fantastisch. Gewoon. Ja, echt. <laughs> moeder belde nou, nog briljant. een gegeven moment. De eerste, de eerste telefoon, uh, mobiele telefoon. Zeg, je bent nog wat vergeten. Wat dan? Je ja, kind. ja, je kind. Nou, <laughs> dus, nou, maar dat geeft ook aan hoeveel ja, dus dus vertrouwen er is. Ja, dat sleutels, uh, dus gewoon, gewoon, het is echt gewoon origineel gebeurd. Maar sleutels jij ook kunnen sleutels vergeet je dan wel eens, hè? Sleutels. Sleutels. sleutels. Oh, jij hebt er eentje waar je kan fluiten. Ger? Nee, ja, dit is een, uh, een, een, een AirTag van Apple. Ja. En daar kan je gewoon uh, uh, altijd je sleutels mee terugvinden. Oké. Okay. Toppertje is dat. Maar dat kunnen anderen dus ook? Nee. Want jij hebt hem <lacht> aangemeld aan je telefoon. All right. En als jij hem in je sleutels, als, als je hem inbrengt bij jezelf... Ik bedoel, in je, in je zak, hè, gewoon in je blok. <lacht> nee, nee, nee. nee, dan je kan hem niet ook in. terugvinden. Ja. Oké, okay, is dat. Ja. En als je een iPhone 12 of 11 hebt, dan... Uh, maar als wij nou weggaan, een pijltje, en dan zegt hij waar het ongeveer ligt. Oh, dat is goed. Hey, en als wij nu weggaan en we laten Jaap achter, denk je dat hij dan volgende week nog zit. <laughs> je ja, ja, zit er sowieso donderdag, jongens. gewoon, jongen, dus... gewoon weggaan. Dan kan ze wel een ja, Ik zie die gewoon donderdag weer. Dus, ja, of gaan jullie op. Nee, gaan zij je? nemen het over, dus ik uh, ga ja, sowieso valen. mee. Dus uh, ja, dan dus dus kunnen jullie ook gewoon niks tegen, tegen Jaap zeggen. Dan blijft hij gewoon, als wij allemaal weg gaan, ja, Hij blijft gewoon leuk achter. Dat zal even lekker worden. Goed, jongens. Tijd voor de top 10. Stilte. Stilte. Tijd voor de top tien. Ja, ga je op. Ik heb twee top, twee top tienen. Eén van de duurste gemeenten in Nederland... en één ja. van de goedkoopste gemeenten van Nederland. Nou, nou, dus duurste. wat denk je wat het duurste is? Ik denk, Zandvoort? Nee, nee. Ik nee. denk uh, Bloemendaal ja. of Aardhout. Ja. Nee. Nee. nee. Laren? Nee. Nee. Blaricum. Ja! Blaricum. Maar je noemt wel een aantal gemiddelde huizen. Een gemiddelde huis kost daar 788.000 euro in 2010. Er zit nog geen voordeur in, hè, dan? Nee, nee, nee. En die krijg je later. Ja. <laughs> Tot niet nou, op twee nu. heb ja. je ook al gezegd. Het is hier om de hoek. Ja, Bloemendaal. Bloemendaal. Bloemendaal. Ja, 667.000 euro, ja. uh, euro. En op drie heb je ook al gezegd... Laren. Laren. Laren. Oh, ja. 600. De vastenaar blijft een beetje achter. Ja, die nee. Komt erachter. Die, die staat, staat erachter. Op vier. Ja. Dan wordt het lastig voor iedereen. Met ja. Het, de, de enige plek in Nederland begint met ABC. Ja, op koude. Heel goed. Hè? Ja. Zeker. Op koude vier. Ja, dat is een mooie woning. Een mooie herenboerderij. Ja, wat heet. Hoe is het met ap? Ja, goed. Ja, hij, is, hij, ja, hij heeft een koude. Op ja, ik vroeg lopen. me eraf: drink de ap koude melk? GELACH ja. <laughs> Jezus. Ben ik gaan? Hij laat die sleutel hangen maar even achter. Op zes? Zes. Ja een tip Loenen. Goed zo jongens. Goed Op zeven, dat had ik ook nooit verwacht, maar dat is. boven Arnhem. Nee, ligt boven Arnhem. Vlak boven Arnhem. Zijn altijd heel snel met verkiezingen. Bij Rotterdam? Nee. Roosendaal. Roosendaal. ligt toch bij... Nee, dat ligt, bij, bij, uh... nee, het ligt bij Arnhem. niet nee, nee, bij Arnhem. er zijn twee Roosendaals in de Ja, maar dit is een Roosendaal met, uh, met een Z. Denk, en ja? dat is inderdaad bij Arnhem. Oh echt? Ja, is een ja, Roosendaal okay. in Brabant. Nee, dat is met dubbel O S. en S. Ja? ja, goed. Ja, reken ik goed. We gaan nu eigenlijk... Krijg je nu een stempeltje of niet? Ja, nee. graag. We hadden, we hadden graag eigenlijk van 10 voor... naar 1 moeten gaan. Maar we gaan nu van 1 naar 10. Ja, wat is dit, Ger? Ja, nou ja, dat maakt toch niet uit. De wereld op zijn kop, man. Op acht. Ja. Aan, de Komt, Aan de vesting? Aan de, juist ja. 470.000 euro. De volgende is ook weer om de hoek. En de volgende is ook weer om de hoek. Aardehout. Nee. Nee, die staat er niet tussen. Dat is Aardehout volgen. Gemeente Bloemendaal. Dat Heemsteden. Dat is nummer 9. Ja, oh, het is Heemstede Aardehout. Heemstede, ja. En op 10 uh, waar het weer wordt uh, gemeten. Dat is, uh, de in... beeld? De beeld heel goed ja, het zijn geen verrassende euro. namen. Nee, geen niet verrassende namen. Ja, maar dan vanaf nummer 10, Ger? Vanaf nummer 10. Ja. 10, 152.994 spotgoedkope uh, spot huizen. Dat kost een voordeur in Aardeau. Ja, <laughs> en dat kost een huis in Veendam. Veendam, In ja, Veendam. Veendam. Ja, Veendam. Veendam. Ja, in Godo hoor. Ja, ja. Uh, een andere, de, de, de op 9, dat is uh, 150.000. Dat uh, verbaast me nog. Ja, zit in Noord-Holland gewoon. In Noord-Holland. Ja. Bovenste. bovenste Den Helder. Ja. ja, maar Den Helder. Even één ding. Ja. En is triest, maar ja. heb je Den Helder? Ja, dat is nog wel. Dat is echt heel Wij hebben een lelijk kutdorp, maar dat is echt heel slecht. Ja. Ja. Ja. Nou, op acht is uh, bijna niet. Verwerderadil. Uh, Verwerderadil. Dat zeg ik, mijn alle <laughs> ja, uh, Friesland kun je dus wel. Friesland, 147. Op zeven in Limburg. Jeugt Limburg. Kerkraden. Kerkraden. Kerkrade. Kerkrade. Kerkrade. Kerkrade, ja. Kerkrade, ja. En op, uh, uh, Dat ligt ernaast. Het ligt ernaast. Ja. Naast Kerkraden. Heerlijk. Heerlijk. 23 ja. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Heerlijk. euro. <laughs> op vijf. Nou, dat heb ik nog nooit van gehoord. Ja, de, de Marne. Ik weet niet wat het is. De Barne. De Marne. Ik ja. denk in Drenthe ergens. Dat zou kunnen. 143.059 euro. Uh, op vier. Nou, dat had je wel... Weten. Ja, ja. Bentveld? Nee. Nee. <laughs> dan heb je ook weer hele dure voordeuren? Van, van meer dan een ton? Dus, uh... Als ik. Uh, nee, dus Delft-Suil, delft jongens. delft -Zijl. Ja, In het ja. noorden, Veendam, delft -Zijl. Ja, Groningen, ja, ja. 141. De volgende is ook weer in zuid Limburg. Ja. Roermond? Nee. Brunsum. Brunsum? Ja. 140.607. Ja, nu helemaal. Dan uh, kun je er is er twee iets voor parkeren tijdens de Grand Prix hier. Ja, nou ja. ja. En dan heb je daar een huis voor. Ja. ja. <laughs> dan kan ik zeggen, als je die auto twee dagen staan ben je het al kwijt. Ja. ja, ja. En uh, op twee is Old Ampt. Wel zo goed? Old Ampt. Dat ligt in Groningen. Groningen. Het ligt in Kaas, old Amsterdam. Nee, het ligt in Groningen. <laughs> dus uh, de Old Amterrit, hebben ze daar ja, ooit die nog Drie plekken in Groningen. Gaan we ja. even naar Groningen. 139.329 gulden. Dit dus is geen geld. Euro. Gulden. Euro. Euro. Euro. Je betaalt ook nog gulders in Groningen. Ja. Maar <laughs> niemand heeft gezegd dat nee. we euro hebben daar. Ja. We hebben ze nog helemaal niet door. Uh, ja, bitcoins. En op niet één zeggen. de goedkoopste gemeente in Nederland, dat is Pekela... En dan wordt het oude? Gewoon de gemeente Pekela. Oude in die de de de Pekela. Pekela. Ja. En dan kost uh, één huis gemiddeld 132 uh, nou ik, euro. Ja, nou weet ik ook waarom Wilfred Tatis daar een huis heeft gekocht. 132. Die heeft daar dat ooit nog eens een huis jij gekocht. In de stapavond had hij meer geld op. Uh, <coughs> <grijd> <grijd> nee, maar zo, uh, zo werkt het. Maar ja, ja, Wil, wil jij in Pekela wonen? Dat is de vraag. Dat weet ik niet. Nou, Dat ligt eraan met wie, hè? Nee, ook dat niet. Nee? Ja, echt wel. Met, nee. met wie? Met, uh... met, mijn, met mijn lief en met mijn kinderen zou ik in zo'n pekelaar kunnen wonen. Echt waar? Ja, ja een oude pekelaar. Niet nieuw. Ja, oh. <lacht> hey, wel een hey, We hebben een nieuwe oh, Te modern. Ja, ik wou zeggen, ja. Het, loop je ja. uit de hand daar. Ja. Straatbendes, de half fucking <lacht> ja, maar, maar ik denk dat oude pekelaar, net als Zandvoort, gewoon geen stoplicht heeft. Dus kan ik je fucking schelen, man, waar je zit. Ja. Nou, nee, ik doe het niet. Je gaat niet naar Pekela? Nee, ik ga het uitzoeken. Ik ben er wel geweest hoor. Ging Pekela? Ja, ja, ja. Wat heb je daar gedaan? Drive-in-shows. Hoe? Drive-in-shows. Oh, echt waar? Ja, er kwamen ook mensen op af. De man Ja, wat heet? Met klompen. Echt waar? En dan gaan. Die gaan dan dansen. Ja, dat is de klompen. De dames gaan tegenover elkaar staan. Zitten de De Mannen dansen niet. Zitten de tasjes in het midden. En dan gaan ze dansen. Maar mannen dansen niet, hè? Echt waar? De hele avond. Ja, en dan zou de boeren dronken zijn en dan komen de dildes uit de tas. Nou, daar, daar, daar heb je gelijk. En dan zeg ik, daar hoor. Ja. ja, we zitten ook alweer tegen het eind van dit programma. Ja, het is, ja uh, het is, het is de, deze goed bedoelde uh... onzin is ook weer uh, voorbij. Zou jij de doek eroverheen, Jan? Ja, ja Jo uh, uh, van Doever en Lucie van de Brug die staan weer klaar. Dus. Ja. Die gaan het. Uh, nee, jongens, nemen het stokje. Eh, jongens, bedankt voor het lullen. Ja, en hey. tot volgende week. Volgende keer. Oh, dat... Volgende keer met mij. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.